Vanmorgen allemaal gebeurde. Amerika en Israël vielen Iran dus aan. President Trump kwam vanmorgen al snel met tekst en uitleg. Hij wil niet dat Iran een kernwapen maakt. We are going to destroy their missiles and raise their missile industry to the ground. It will be totally again. Obliterated. Trump roept de bevolking in Iran nu op om in opstand te komen tegen het regime daar. When we are finished, take over your government. It will be yours to take. This will be probably your only chance for generations. En ook vanuit ons land komen de reacties op die aanvallen. Premier Jette zegt er dit over bij de NOS. Natuurlijk is altijd de voorkeur om op diplomatieke manieren... een verdere escalatie van conflicten te voorkomen. En daarom roepen we nu ook op tot terughoudendheid, omdat ja, veel aanvallen over en weer uiteindelijk ook heel veel mensen zullen raken. En ook de minister van Buitenlandse Zaken, Tom Berendsen... roept alle partijen op verdere escalatie te voorkomen. Dan is er nog kort ander nieuws. Weer zijn gestolen gegevens van Odido-klanten online gezet. Dus voor de derde dag op rij. De groep achter die grote hek zegt dat het blijft gebeuren totdat Odido het geëiste losgeld betaalt. En in Tiaf in Heerenveen is het NK schaatsen begonnen... een week na de Olympische Winterspelen zijn niet alle topnamen daarbij. Het weer nog van weer Plaza. Grijs op sommige plekken ook nat. Verder veel wind. Het wordt maximaal 12 graden vandaag. Morgen opnieuw veel regen. Daddy, dankjewel. Ja, oh, flits, maar eens verkeersinformatie. Dan doe ik het verkeer. Ja, de flitsers, toch? Ja, zo nou, gaat het altijd. Ja, altijd even, het is nog even wennen, Bram. Ach, uh, maar nee. Een lange verdraging in de A4 Den Haag Amsterdam tussen Schiphol en Amsterdam sloten. Vijf kilometer, half uurtje komt daar door een ongeval. Doe je dat ongelooflijk goed, zeg? Dat <laughs> <laughs> doe die die hij, nu hij, leuker, je nu al leuker dan Tom. Ah, even kijken. Uh, ja, flitsers op de A2 richting echt. Bij 203,9. Op de A12 richting sweet. Lake City, meer 20,9 ook. En op de A27 richting Utrecht bij 87,8. Nou, dit was ook niet onverdienstelijk hoor. Oh, nou, dankjewel. Ja, ik moet wel zeggen, we zijn echt een gelegenheidsduo. Ja. Dus uh, niemand heeft een nieuw dingetje gemaakt. Dus je hoort gewoon de hele dag Tom en Bram. Music. Tom en Bram. Nou, maar, uh, goedemiddag. Nou, hadden ze dat niet even kunnen aanpassen. <hast> Jongen, iedereen is niet zo lui en de wereld staat in de fik. Dus we pakken het ook uit. En Sharon op Q. Thank you. Thank you.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 Goedemiddag, daar Bram Krikken. En daar Stefan Bouwman. Nou, gelegenheidsduo du jour. Nou, ik vind het een hele leuke samenstelling. Ja, Tom van der Weerten, met wie ik normaal natuurlijk zit, Tom en Bram. Uh, die, uh, die is lekker op, uh, wat is dat, Lanserood? Rood, Lanser -Rood ik. geloof ik. Ja ja ja, ja, ja, ja, ja. Ik zag al dat hij daar een barbecue had aangeslingerd. En nou, die zit lekker uh, met zijn ster uh, dus in de zon. Nou, heerlijk. Het is hem gegund. Maar ik vind het ook leuk, Stefan. Nou, ik vind het ook hartstikke gezellig. We ja. moeten het wel ergens over hebben. Waar, wat? Nou, het is gelijk een soort interventie namens Danny en mij... want jij bent verslaafd. Ach, ja. Oh, ik dacht uh, jullie gaan beginnen over wie is de mol. Ik nee, dat komt later nog wel. Ik word al de hele week lastiggevallen gevallen <laughs> door allerlei Q DJs van... ben jij het? Nee, ben ja, jij ook, het? Maar, ik ben zo bang dat ik vandaag iets ga zeggen... waardoor jij je dan verlult, weet je Dan ben ik, ben ik degene die dat dan... Nee, nee. mijn naam is Haas. Ik ben een gesloten boek. Leren L en <laughs> Ja. Nee, ik ben inderdaad verslaafd aan een, aan een nieuwe uh, Playstation-spel. Ja, misschien heb je helemaal niks met Playstation of gamen... Uh, ja, misschien heb je wel andere hobby's... maar ik vind dit dus echt fantastisch. Ghost of Yoti... Oh, wat fantastisch. Dan ben je dus een samurai. En dan vecht je zo door Japan. En het bloed vergiet. En het is smullen, smullen, smullen, smullen, smullen. Het geschiedenisspel is het. Of is het waar gebeurd? Nee, het is niet waar gebeurd. Oh. Maar het is gewoon een lekker samurai verhaal. En ja, het is fantastisch. Oh, wat mooi. Een... Hoeveel oh, uur hebben we er al in zitten? Nou, ik denk dat ik gisteren geen grap. Zes uur uh, achter elkaar. Nee, oh, Heb gegamed. Wat een junk. Ik had bijna een, uh, een, een lege fles gehaald. Om daar ook nog in te plassen. <lacht> maar zover kwam het niet. Maar het is een aanrader hoor. En hoe is jouw dag? Uh, tot zover Stefan. Helemaal prima en ik weet het, bij Kim Music is het glas altijd half vol maar vandaag was het half vol met slechte koffie ik heb hier in een hotel overnacht oh. en het ontbijt was te gek maar de koffie was slecht. Oeh. En dan begin je je dag toch een beetje met 2-0 achterstand. Met een randje. Ja. Maar dat wordt nu toch wel weer rechtgetrokken. Inmiddels is door tijd van de productie het, uh, het koffietje alweer helemaal netjes klaargezet. Dus ik, ik maak mij... Het gaat helemaal goed. Nou, wat super. Ja. ja. En we zitten natuurlijk ook uh, bovenop het nieuws. Hè. Vandaag, Danny Vos, uh, de lijntjes zijn uh, kort. Ja, goedemiddag. Uh, er gebeurt genoeg in de wereld, dus ook dat houden we in de gaten. Maar vooralsnog zijn we heel erg benieuwd wat jij allemaal uitspookt uh, dit weekend. Uh, kom er lekker bij uh, in de Q-app. Kan ook met een spraakmemotje, met kan een foto, een fotootje, film,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 For seven, stuck in my pain. Somebody like you will. See? You. before you love me, Marshmallow. Hi, Bram. Hey ja, stop. Waar was je? Kijk, ja, ik was even naar het toilet. Ik, oh, ik red het wel, maar het is zo'n kort nummer. Moet ook gebeuren, hè? dat ja, is nou, ook zo. Nou, zijn een hoop mensen gezellig bij de QA, Priscilla bijvoorbeeld? Ik ga lekker met de kids naar het zwembad. Het is hartstikke grijs, waaierig, dus wij gaan lekker zwemmen. Heerlijk. Kijk, zie ook een bericht van Bas, die zegt, net een nieuw project gestart van 2617 stukjes. Ja, die is lekker aan het... Lego, ik dacht puzzelen, maar oh, ik dacht Lego. Jij zegt puzzelen. Ja, dat vind ik leuk. <laughs> Saskia die heeft een optreden. die is helemaal spannend. Double Five, ze hebben nieuwe muzikanten. Zo erin zitten. Gaan op het nicht, Nee, de verjaardag van het nichtje van de gitarist gaan spelen. Oké, okay, Mariska zegt. Zo met mijn oma van 96 op stap. Zoals bijna elk weekend. Ja, jij hebt een verslaving in de vorm van een computerspel. Hanne is helemaal verslaafd aan Bridgerton. Die zit te binge op het park. Oh ja. Ja, die heb ik nog niet gezien. Maar het schijnt inderdaad helemaal de shit te zijn. Nee, jij bent wel van de series, toch? Zeker, zeker. Deze ja. heb ik nog niet geprobeerd. Tim zegt nog. Ik ben aan het wachten tot dat jullie uh, pommelien draaien. Ja, dat komt nog. Maar wacht even, ik heb die hele actie gemist. Heb het gemist. <lacht> Wat is het dan? Ze stond gisteren in de avond, maar ze staat ook uiteindelijk in de Ziggo. En daar kan je tickets voor vinden het hele weekend. Dus als je er dan hoort, naampie app, dan stuur je pommelien. Ja, en dan, uh, de Q -app. dan ga, gaat de snoreren je blij maken. <lacht> ja. ja, nou, dat is toch hartstikke leuk. Jet, goedemiddag. Goedemiddag. Hoe is het leven? Ja, goed, relaxed. Misschien... Nou, wat fijn. Ja, uh, met ons wel goed, denk ik, Bram. Ja, nee, ja zeker, zeker. Wat, uh, wat doe je dan allemaal vandaag, Jet? Ik ben net uh, bij mijn vanmiddag. Ik ben onderweg naar huis toe. Ik uh, haal zometeen mijn uh, spullen op thuis... en ik ga een middagje trainen voor het minigolftoernooi die ik morgen heb. Wat leuk. Trainen <laughs> voor, voor minigolf. -toernooi. Ik heb nog nooit iemand ja. gehoord die traint voor minigolf. Maar uh, ja, uh, dit is een serieus toernooi. Nou... Ja. Deze specifiek is wat meer gewoon voor het plezier. Okay. Er zijn wel wat grotere toernooien, ook NK's en en zo, maar het is gewoon uh, ja, een, een klein toernooitje met een paar clubs. Oh, gewoon ja, wie mee wil doen mag meedoen, zeg maar. Kijk, gewoon leuk. en heb je dan ook je eigen materiaal mee, dus je eigen en je eigen balletje? Ja, het is dus, uh, bij minigolf zo, je hebt in principe één stick. Maar je gebruikt bij elke baan gebruiken één of meer andere ballen. Dus de ballen die, die hebben we genoeg. Oh, wat grappig zeg. Dus het is niet zo dat je naar zo'n molentje toe gaat... en daar even een stik ophaalt en zo'n klapblokje <lacht> en een balletje. Die heb je allemaal zelf mee. Ja, als je het zoals wij het noemen als recreant gaat doen... Uh, dan haal je inderdaad bij de bar haal je dan een, een stick en een bal op, maar ja. ja, dat is dan voor de plezier en ik doe het echt als sport. Ja, al oh, wat grappig. Uh, zeg. Uh, maar wat kan je dan winnen uh, met dat toernooi? Uh, het gaat over het algemeen over geldprijzen oh, bij oh. wat grotere toernooien zijn er vaak ook uh, medailles, trofeeën, uh, grote bekers, zeg maar. Dus uh, Ja, het gaat niet om duizenden, maar ja, uh, het is gewoon ja leuk. Honderden, honderden. Dus uh, zoals dat toernooi van morgen, hoeveel kan je daarmee winnen? Uh, ik denk dat we dat morgen gaan horen, want ik weet het, dat weet ik zo niet. Oh, maar het zal waarschijnlijk om 50 geworden worden, oh, nou, weet je wel, zoiets. Oh, ja, oké. Okay. Nog, <laughs> nog wel sympathie. Nou, wat leuk! Ja. En, zet hem op, man! Ja! Ja, dankjewel. Ik maakt ze helemaal gek. En uh, ja. nou, laten we weten of je hebt gewonnen. <laughs> ja, dat ga ik doen. Oké. Okay. Nou, geniet ervan en liefst aan je pa. Yes, dankjewel. Uh. Oh. I no. Rietje headaway op Q. Nou, straks is ook 10 Tom versus 10 Bram. Of eigenlijk, nou ja, we blijven het spelletje gewoon zo noemen, allemaal moeilijk. Wordt het, het wordt niet weer 30 seconds. Hebben we ook andere spelletjes? Zeker, zeker. Ja, 30 seconds doen we eigenlijk nooit. Het <laughs> zijn vooral de andere spellen juist. <laughs> Weet je wat, ik doe 30 seconds er voor de zekerheid ook niet tussen. Dan oh ja, dat dan is dan een goed echt niet idee. Anders dat is een goed idee. Ook Overbach en mazelwegen zo meteen op Q. <middels> Dit is de Zigodome nu.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 En je nu van de allerbeste vroegboekdeal. Ja. D-reizen. Live your dreams. De allermooiste acties vind je bij Trekpleister. Nu, alle Max Factor make-up 1 plus 1 gratis. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Nederland is lekker bezig. Maar soms slaan we daar wel een beetje in door. Ijsbaden. Nee. Suikervrije suikerspinnen. Nee. proteïneshakes... shakes.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 2 over 1. Goedemiddag. Langs de vertraging vind je op de A4 Den Haag-Amsterdam. Tussen Schiphol en Amsterdam sloten 5 kilometer, drie kwartier vertraging daar. Ja, en Danny Vos praat ons nog eventjes bij over de situatie uh, met Iran. Ja, want het gaat natuurlijk veel over wat er allemaal in het Midden-Oosten gebeurt. Amerika en Israël hebben vanmorgen Iran aangevallen. Dit zei de Amerikaanse president Trump erover. Een short time ago, The United States military began major combat operations.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 Nou, Trump wil niet dat Iran een kernwapen maakt. Daar komt het eigenlijk op neer. Er waren ook al gesprekken over gaande. Toch zijn er dus die aanvallen. Die spanningen liepen al langer op. Uh, premier Jetten zegt er dit over bij de NOS. Natuurlijk is altijd de voorkeur om op diplomatieke manieren... een verdere escalatie van conflicten te voorkomen. Uh, en daarom roepen we nu ook op tot terughoudendheid. Omdat ja, veel aanvallen over en weer uiteindelijk ook heel veel mensen zullen raken. Ja, maar het escaleert dus steeds verder. Want Iran valt nu onder meer ook Israël aan. En andere landen in de omgeving... Waar Amerikaanse Amerikaanse ze zitten. Nou, toch is er bij mensen in Iran ook opluchting... zegt deze vrouw die daar familie heeft zitten. We zien voornamelijk echt heel erg veel blijdschap. En dat klinkt heel gek. Maar je moet begrijpen dat 9 januari... waren de gruweldaden verricht door het Iraanse regime. En dit is misschien wel het eerste sprankeltje van hoop... na 51 dagen ellende. Nou, Trump heeft mensen in Iran nu opgeroepen... om na die aanvallen in opstand te komen. Ja, nou, dank, uh, Denny. Uh, ja, we houden dit. Nou, let het in de gaten. Het was spannend, hoor. Oeh, het ja. is mij even een nieuwsdag, inderdaad. Maar goed, mogen ook niet aan bang maken rijden, Nessos. Nee, nee, zeker niet. Oké. Okay. Tom en Bram. We gaan zo Tom versus Bram doen, toch? Zeker. Leuk. in teamverband. We hebben alleen nog geen teamgenoot. Nou, uh, Tom die is met vakantie. Die zit lekker op uh, Lanserood. Ja. Dus daarom is het eigenlijk team Stefan versus team Bram. Ja, maar goed. Hè. Ik, ik, ben gewoon, ik neem de honneurs waar voor Tom. Dat ja. Ja. ja, dat is fijn. En weet je wat ik ook wel lekker vind? Altijd dan, uh, gaan we nu dan op zoek naar een teamgenoot. En uh, ja, Tom uh, die gaat eigenlijk doorgaans alleen maar op zoek naar mensen die gaan barbecueën. Want zeg je barbecue, dan zeg je Tom. Dus die zal dan nu hebben gezegd... Ja, weet je, het wordt lekker weer, dus uh, we gaan lekker barbecueën. Dus ik ben blij, Stefan. Er is eindelijk een frisse wind waait er eventjes door dit weekendprogramma. Uh, ik ben heel erg benieuwd. Team Stefan, naar wie ben jij vandaag op zoek? Nou, iemand die gaat barbecueën. Ik heb net met tijd besproken. Want het, wordt, het wordt echt heel mooi weer komende week. <lacht> <lacht> ik denk dat we gewoon iemand die gaat barbecueën. Ja, nee, oké. Okay. Sorry. Nou ja. Ja, ik dacht we doen even totaal wat anders. En jij? <lacht> uh, nou, ik ben op zoek naar iemand die een boek aan het lezen is. Oh, maakt niet leuk? uit of het Harry Potter is, een informatief boek. Misschien ben je wel aan het studeren. Een boek! Een boek. Ben jij ook een boekenwurm? dan hooi in Team Bram? Stuur dan Team Bram via de Q-Music app. Ja, Ga je barbecuen, stuur dan uh, Team Stefan via ja. de Q-Music app. Je hebt het over frisse wind. Er zijn ook heel veel mensen die hebben. beter aan zeggen? Bijvoorbeeld nu Tom er niet is, misschien leuk een ander spelletje te doen. Joost zegt Happy Saturday, doe anders raad de plaat. Ook leuk. Ik heb een fotootje gezien van Tom op vakantie. Ja, Dat hij 30 Seconds aan het spelen was. Dus het spel is mee. Ja, zeker. Jij gaat het spelletje kiezen nu? Ja, waar, waar dus 30 Seconds überhaupt geen onderdeel van is. Dus we gaan inderdaad een frisse wind tegemoet. We gaan een ander spel spelen. Even kijken, ik grabbel hierheen. Ach, kijk wat leuk. Dit is uh, Raad, de uh, Raad de Plaat, is dit hier. Raad heb ik hier? Plaat? Ja, even kijken. Even kijken of het allemaal compleet is. Hé hey, jongens, hoe kan dat nou? Iemand heeft 30 seconds in het doosje van Raad de Plaat gedaan. Ja. Hoe kan dat nou? Wie heeft dit gedaan jongens? Uh, goed, ja, noodbreekwet, we gaan 30 seconds doen. Heel raar. Uh, hoeveel keer?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 You can call me Travis Claus, modest and ho ho. <laughs> Get it? I probably visit with Katrina here, and damn sure I do a lot more than FEMA did. Yeah, can't forget about me, stupid. Everywhere I go, I'm a. Dunkin' on his delegates, then I compliment him on his political etiquette. Toss a couple million, the air just for the heck of it. But keep the 520s and bins completely separate. Yeah, I be in a whole new tax bracket. We in recession, but let me take a crack at it. I probably take whatever's left and just split it up. So everybody that I love can have a couple bucks. Not a single tummy around me would know what hungry was, eating good sleeping soundly, I know we all Have a similar dream, go in your pocket Pull out your wallet, put it in the air And sing, I wanna be a Billionaire, so Fucking bad so Buy all of the things I never had Buy everything <laughs> yeah. I wanna be on the cover of Forbes magazine Smiling next The Oprah and the Queen What up, Team Com versus Team Bram. Spelen wij in het teamverband. En voor Team Bram was ik op zoek naar een boekenwurm. Iemand die lekker een boekje aan het lezen is. En die heb ik gevonden in Leanne. Hallo Leanne. Hallo. Hallo. Nou, ik, dan ben ik meteen benieuwd. Welk boek ben je aan het lezen? Ik ben Twilight aan het lezen van Stephanie Meijer. Hé, oh. hey, dus niet de, de serie aan het kijken, maar ouderwets de boek aan het lezen? Ja, ja. Ach, wat, was je ook fan van de serie? Ja, heel films, erg. De films, ja. films heb ik al wel honderd keer gezien, films, denk ik. Ja. Ach, wat leuk. En is de gl glimmende vampiers, toch? Dat is toch uh, Twilight? Ja, dat ja, ja, okay. klopt. Ja. En met de weerwolven. <laughs> ja, precies. Oh, en, en wat is beter, de film of het boek? Ik ben nog niet zo heel ver in het boek, maar het boek heeft wel wat meer detail natuurlijk. Ja. Dus uh, ik, misschien dat ik naar het boek aan het neigen ben. Ja, nou, wat leuk. Nou, Ik ben blij dat je in Team Bram uh, zit. We gaan strijden tegen Team Stefan. Uh, jij was op zoek naar iemand die ging barbecuen. Ja, als frisse wind. Uh, er kan uh, weerwolf op, er kan koe op. Wat gaat er allemaal op, Sherpa? Uh, steak, sperrips, t steak. Heerlijk. En ik zei eigenlijk, ik ga op zoek naar iemand die gaat barbecueën... want het wordt komende week lekker weer. Wanneer ga jij barbecueën? Ik ga vanavond barbecueën. Wacht even, maar het is helemaal geen lekker weer. Ja, maar we hadden met een paar vrienden bedacht, kom, we bouwen even een dakkapel in de tuin. Dus dan staan we nog steeds droog, maar dan kunnen we nu ook barbecueën. Want ja. Lekker, man. Ja, ik ben ontzettend blij dat jij in mijn team zit. We gaan het doen. Ja. Uh, ik kijk Tom even aan. Uh, sorry, Bram even aan. Uh, verwarrend. Uh, want hoe ga, gaan we nu? Wie eerst? Uh, ja, zal ik dan het goede voorbeeld geven? Nee, jij ja, ja, ondernemers, okay. met Leanne. Okay. Uh, ja, wij gaan dan uh, dingen omschrijven in 30 seconden. En onze teamgenoten moeten raden wat wij toch in godsnaam allemaal bedoelen. Leanne, ben je er klaar voor? Ik ben er klaar voor. Het gaat de tijd. Nu even kijken. We zijn op zoek naar het land van Kopenhagen. Denemarken. Heel goed, Het is. Uh, oh, uh, met zijn scheepje uit Zuid-Laren. Wie was dat? Ging oh, uitvaren, kan. ging uitvaren met zijn scheepje. Uh, nou, nou goed. Dit is een, uh, uh, een chocoladereep met koek erin. Twee van die dingen. Eh, uh, Milka. Nee, nee, nee, nee, van die uh, koek. koek. Uh, niet, niet Snicker, niet Mars, maar een. Ze zitten altijd uh, in diezelfde badge. Uh, Geen Milkie Mars, Twix? Twix, inderdaad. Ja. <laughs> en de oprichter van Facebook? Eh. Uh, ja. Mark van ja, ja, ja, ja, ja, ja Is wel goed, maar de tijd is ah. om. Als die gelijk was geweest, had ik hem nog goed gekeurd, hoor. Ja, ja, ja. Nee, nee deze was wel iets te Maar dat maakt niet uit. Kijk, team Stefan... die doet dit normaal nooit, hey. Stefan. Dus we moeten maar eens even zien hoe goed hij het gaat doen... met zijn Sherpa. Dat is wel waar. Sherpa, ben jij er ook helemaal klaar voor? Ja, ik ben er klaar voor. Met drie hebben we gewonnen, met twee hebben we gelijkspel, hè Ja, en met één is het verloren. Oké, drie, twee, één... Uh, het bedrijf dat verantwoordelijk is voor uh, de treinen en zo in ons land. Dennis. Oké. Okay, uh, daar buiten loopt een schaap. Dat liedje. Een schaap met... Sla sla sla sla sla Slaapkindje, slaap. Ja. Dit is een land uh, en daar hebben ze heel erg veel trek. Amerika, Engeland. Nee, nee laat maar. Oké, okay, dit is uh, met motorrijden ergens uh, in, het, uh, in, het, uh, in het land. En dit is een meneer van het Koningshuis. Die had heel veel affaires en James Bonds op hem gebaseerd... Oh nee, ik ben, echt ah, pas. ik ben hier ook slecht in. Nou ja, je nou ja. Pond is op hem gebaseerd? Dat denk ik toch niet? Ja, dat schijnt echt. Bedoel jij Prins Bernard? Ja? Ja, gewoon nee. Ja, Ian oh, Fleming toch. was vriendjes met Prins Bernard. Ja, het? nee, maar die had ook. Nee. Dit heeft toch wel in een van jouw podcasts gezeten? Nee, die was familie van, van Gandalf en die was Pion. <lacht> ja, dat is echt zo. <lacht> Volg je het nog? Goed, en, en, en je was nog meer. Nou ja, de Titi van Assen, dat was uh, de motorrijdingen en waar ze honger hebben, Hongarije. <laughs> Dacht ik ja, ik weet het ook niet. Ja, goed, um, team 2 En team Bram, ja, 2-2. Maar dat betekent in ieder geval zowel Sherpa als Leanne, allebei de prijzen! Yeah. Yeah. Yeah. Gefeliciteerd! Dankjewel! Ja, jullie winnen het Q-prijzenpakket. Allemaal met een boekje en allemaal andere dingen zitten er allemaal in. Een naadje, boekje, yeah. ditje, datje. Ah, superleuk! Ja, ga lekker het weekend vieren. Sherpa, eet smakelijk! En Leanne, veel leesplezier! Ja, dankjewel! dankjewel. Fijne show nog! Q-music. Q. -music. Q. Hey son, I wanna show you how the world is big and beautiful. Hey son.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 Flikker op, <laughs> Stefan Bouwman. Ja, we moeten het hier wel even over hebben zo? Ik, ik, ik kan het daar niet over hebben. Nou, in de brede zin, of je er zin in hebt en zo'n dingen. Ik, ik kan er niks over zeggen. Ja, ja. Zometeen is Bram de Mol. <laughs> <hijen> <hijen> <hijen> Ook deze van hoor je zo. Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld.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 Daarom nu bij Intratuin twee sixpacks kleurige violen voor maar 5 euro. Blijf je verwonderen. Intratuin. Boek nu een vakantie, dichtbij of ver weg bij Villa for You. Unieke vakantiehuizen. Geef je terras een frisse look met karwei. Fantastic groene aanslagreiniger nu.